Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse kustwacht meldt dat er vermoedelijk menselijke resten zijn geborgen uit de mini-onderzeeer Titan. De resten zijn gevonden in de verbrijzelde romp van de onderzeeer. De Titan werd gisteren geborgen en aan land gehaald. De onderzeeer raakte eerder deze maand vermist toen die afdaalde naar het wrak van de Titanic. Na een paar dagen bleek dat de onderzeeer geïmplodeerd was... Nu een deel van de brokstukken geborgen is, wordt de oorzaak van de implosie verder onderzocht. Staatssecretaris vuilbrief van Mijnbouw zegt de veiligheid te kunnen waarborgen rondom de zoutwinning in Haaksbergen. In een brief aan de gemeente schrijft hij dat te kunnen door de adviezen van het staatstoezicht op de mijnen te volgen. In en ook buiten Haaksbergen is onrust ontstaan. Chemiebedrijf Nobien wil er zout gaan winnen, maar bewoners zijn bang voor verzakkingen of aardbevingen. Begin juli neemt de Raad van Haaksbergen een besluit. Hulpdiensten in Amsterdam zijn de afgelopen twee weken in de problemen gekomen door een experiment in de stad. Daarbij is een belangrijke straat zes weken deels afgesloten. De verkeerswethouder van de stad moest dat in een debat in de gemeenteraad erkennen. Met het experiment wil de gemeente kijken of er minder auto's het centrum ingaan. Hulpdiensten mochten meerdere keren niet meteen doorrijden en moesten daardoor minutenlang omrijden. Gisteravond werd de verkeerswethouder op de vingers getikt met een motie van afkeuring. Die werd uiteindelijk verworpen. Het experiment loopt nog een kleine maand. CDA-politici zijn boos om een bericht dat rondgaat op sociale media... waarin telefoonnummers van partijleden worden gedeeld. Bij het bericht met de telefoonnummers staat een foto van Farmers Defence Force-leider Mark van den Oever. Hij zegt er niks mee te maken te hebben, maar er ook niet rouwig over te zijn. Het weer. Vandaag is het bewolkt. In de middag trekken er ook steeds vaker buien over het land. Het wordt vandaag zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. <totstuk>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 Ik... Nachtgister Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtgister Haal ik de morgen Nachtgister doe iets aan de pijn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 Doe waar ben ik al je zorgen. Al de morgen. al <tie> wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe is het aan de bein? Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik morgen? Nachtzuster, hoe is samen aan de pijn. waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doen iets aan de Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doen iets aan de baan. Oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, hey, Nachtzuster, iets oh, de pijn on the bang bang bang bang is jouw keuze ZFM.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 die gaan langs mijn nek Wanneer hou je eens je bek Pak me vast, maak me gek Ja, ik wacht wel weer boven Tot jij weer And so-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 Picking fights and me falling for it, screaming that I'm right, and you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Ooh. Like ever. No De zomer van ZFM. ZFM zal vol zijn. 106.9 FM. ZFM. No coping with the pain. It yeah, was only getting older by the day. It yeah, was only getting older. Does it even matter anyway? I'm yeah, focusing on coping with the pain. It yeah, was only getting older by the day. Yeah. How I am, I'm getting, getting a But I'm thankful that I'm still alive Cause there's so much more I'm left to find Touching mm -hmm. even better anyway Focus on coping couple with the pain Only getting older by the day we're Only getting older Touching even better anyway Focus on coping couple with the pain Yeah forward I'm yeah.